Gisteren werden de Talies en een groot deel van Rotterdam Centraal ontruimd... nadat de jongen op het laatste moment aan boord was gesprongen... en zichzelf opsloot in het toilet. Bij een ongeluk met een motorbootje bij Saint-Tropez in Zuid-Frankrijk... zijn vanochtend twee Nederlandse toeristen omgekomen. Een derde opvarende ligt in het ziekenhuis. Het ministerie van buitenlandse Zaken bevestigt het nieuws hierover in Franse media. Over de leeftijden of de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Volgens de Franse kranten gaat het om twintigers... Het ongeluk zou rond vier uur zijn gebeurd. De drie Nederlanders voerden met een motorbootje door Port Grimaud... en kwamen door nog onbekende oorzaak in aanvaring met een ander vaartuig. De mantelzorgboete gaat niet door. Minister Dijsselbloem zei dat tijdens een ledenraad van de Partij van de Arbeid. De maatregel, waardoor AOE'ers die bij een kind inwonen minder uitkering krijgen... was al uitgesteld tot 2018. Dan is deze kabinetsperiode voorbij. De Esselbloem gaat ervan uit dat de PvdA-fractie daarna tegen de boete zal stemmen en dat hij er dus nooit zal komen. Bij de Davis Cup in Genève heeft Nederland voor een verrassing gezorgd. In het dubbelspel wonnen de tennissers Timo de Bakker en Matvee Middelkoop van Zwitserland. In vijf sets versloegen ze het duo Roger Federer en Marco Chiodinelli. Nederland heeft hierdoor in de Davis Cup de achterstand op Zwitserland verkleind tot 2-1 en maakt kans op promotie naar de wereldgroep. Het weer, alleen in het oosten nog een enkele bui, verder af en toe zon, vanavond overal droog, morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt net als vandaag morgen ongeveer 17 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 We is weer een nieuw uur entertainend voor u met Fred Heij Put your was hij dan? Met con en back in. En dat allemaal hier in de tweede uur van ZFM Entertainment. Voor you. mijn naam is Fred Tot 7 uur ben ik bij u. En wij gaan uh, lekkere muziek draaien tot die tijd. En uh, ja, daarna krijgt u natuurlijk ook lekkere muziek. Want uh, ja, u kunt gewoon blijven luisteren natuurlijk. We gaan nu verder met uh, Pitbull en Neo. En uh, met de muziek van Afro Jack en Give Me Everything Tonight. Me night working hard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 Give me everything tonight, en Pitbull was dit, met de neo, onder begeleiding van April Jack of Afrojack, hoe je het zeggen wil. Goedemiddag, tweede uur, ZFM, entertainer for you, mijn naam is Frit Heij, en we gaan verder met Tina Turner, en zij hebben het over de private dancer, en blijf lekker luisteren natuurlijk, naar dit heerlijke station vanuit Zandvoort.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 Do what you want me to do. I'm your private dancer, a dancer for money and you.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 Wat een heerlijke plaat is dit toch. Tina Turner en de private dance uit de jaren 80 Hier bij ZFM. En uh, ja, wilt u een beetje informatie inwinnen van Zandvoort? Dan kunt u dus uh, gewoon eventjes uh, met de computer... eventjes naar www.zfmzandvoort.nl En daar kunt u dus alle informatie krijgen. En heeft u een smartphone, dan kunt u daar dus ook eventjes de QR-code inscannen... met je smarttelefoon. En uh, ja, daar kunt u dus ook... Uh, de laatste informatie vandaan halen, eigenlijk. Ja, zo moet ik het zeggen. En we gaan lekker verder met Spargo en You and Me. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio, radio. Welkom bij jou nummer 1, ZFM, Zandvoort met entertainment for you. plaatje draaien, want ik heb uh, gehoord dat uh, Susie Davis, die, uh, die kan zo goed, uh, de Michael Jackson move, uh, ja kan ze, kan ze dat? Ja, ja kan ze, kan dat, zegt ze. Nou, dus gaan we Michael Jackson draaien met Smooth Criminal Goedemiddag, CFM Zandvoort Nou, daar komt hij dan, hé, Susie En we willen dat uh, gefilmd zien, natuurlijk, he Jackson en Smooth Criminal. En dat uh, ja, speciaal voor uh, Susie Davis, daar in dat verre Amerika. Onze vaste luisteraar. Nou, uh, ja, we zijn benieuwd, uh, Susie. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. En all that she wants. Zie je van z'n antwoord. Goedemiddag. En, uh, dit is alweer het tweede uur. Althans, uh, we zijn alweer aan het, het uh, laatste half uurtje bezig van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. Tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We gaan uh, verder met een, uh, een Nederlandse plaat. En die wordt gezongen door Danny Braaf. En wil dat je gaat. Gaan we weg. Ga me weg.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 Dat was hij dan, een lekkere gouden oude Technotronic en pop-up de jam hier bij CFM. Ja, het rijmen en dichten zonder mijn hem te laten lichten. En uh, ja, we gaan gewoon lekker verder met lekkere muziek nog. Uh, ja, een Nederlandstandig plaatje en uh, die, is, uh, die wordt gezongen door DJ Matman. En uh, trouw met mij. Trouw. Droom met mee, Droom met me. ja wil je Gezien met je familie, droom met mee. Droom met wil je zeker? Gezien met je familie, wil je gezien met je familie, wil je Ruzie met je familie, droom met mee. Droom ik liep in de casino in mijn nettebak En voordat ik het wist, stond ik bij de roulettebak Ik keek naar het rat dat draaide in het rond Ik dacht, ik weet niet zeker waar de volgende komt Ik pakte mijn fiche en geef mijn kans. Ik keek naar nummer 3, maar daar stond al een man Nummer 2 breng geluk, hij zei dat hij dat ook vond Ik zet snel mijn fiche op waar hij stond De ton die ik vond, die verdween in mijn tas De man was boos, hij was niet in zijn sas Maar ik kon niet weten dat die ventje vader was Huch, wil je? Ruzie met je familie, droom met mij Droom met mij, me, ja wil je? Ruzie met je familie, droom met mij Droom met mij, me, ja zeker? Familie family, will you met with your family? met with me? Het nieuwe jaar begon, nieuwe klas, nieuwe stress. De school sprak over een nieuwe lerares. Ze gaf huishoudkunde en rekenlessen en wiskunde. Dat deed ze het beste, ik irriteerde als de pest. En ze zei: hou nou eens stil, je gaat zo naar de directeur als dat is wat je wil. Ik ging door met boeren en puffen laten. Maar die sma had niets in de gaten. We kregen vrij als ze best week, dus ik wachtte op het moment dat ze niet keek. Niet ing tot de stoel, was ze zat in de klas. Die lag in een deuk, want ze ging zitten in die klas, Maar ik kon niet weten dat die lerares je moeder was. Oh. was op weg met een pest Wat Want die school was saai, was weer een gezeur Het weer was slecht, regende in de goot Het water wat er lag leek op en sloot. Ik keek en dacht, wat een troep ligt erin Weg met die troep, dus kreeg ik zin Toen zag ik haar lopen, die oude mevrouw Ze liep langs de groep, dat zag ik al gauw Een plas kwam nader en ik gaf gas Die vrouw was nat, zelfs onder haar jas Maar ik kon niet weten, dat die sma je oma was dus wil je Ruzie met je familie, droom met mij Droom met mij, me, ja, zeker Ruzie met je familie, droom met mij Droom met mij, me, ja wil je Ruzie met je familie met je familie wil je ruzien met je familie, droom met mee. Luft mij wil je, Luzie met je familie, droom met mee. Droom met mij, ja wil je. Luz met je familie, droom met mee. Droom met mij, wat wil je? Luz met je familie, wil je ruzien met je familie, wil je? Rozzien met je familie. Ruzie met je familie, droom met mee. Drom met Ruzi mee. met je, wil je Ruzie met je familie, droom met mee. Droom met mij. Ja, wil je? Ruzie met je familie, droom met mee. Droom met mij. Want wil je? Ruzie met je familie, wil je? Ruzie met je familie, wil je? je, familie, wil je, je. Dat was even een je beetje je bubbelen, hè? Zoals ze dat doen, hè? DJ Martman en ruzie trouw met mij. En wil je ruzie met je familie? Nou, liever niet. We gaan gewoon lekker verder hier met de, de lekkerste muziek natuurlijk. Hier bij CFM Zandvoort. En uh, ja, wilt u weten waar je naar luistert? En dit is Entertainer for You. Tot de klokjes van 7 uur. En uh, we gaan nog een lekker muziekje draaien. Chicago en Saturday in the Park. ZFM. ZFM. In 2015, al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Waar waren ze dan? Chicago en Saturday in the Park. Ja, u hoort het. De twee uur zitten er alweer haast op hier bij uh, ZFM Zandvoort Entertainer for You. Ja, en uh, bij deze hoop ik dat u uh, natuurlijk genoten hebt van de muziek. Want ja, dat heb ik ook. En ik hoop u ook. Daar, uh, daar doen we het altijd weer uh, iedere week voor natuurlijk. En uh, natuurlijk wil ik u daar ook heel erg voor bedanken. Voor het luisteren. En natuurlijk, uh, even kijken of we nog een beetje weer krijgen morgen. Uh, ja, morgen zien we dan we starten met een, een, een graadje of 10. Ja, in de ochtend. En dat lopen we uit uh, naar een maximum van 18 graden. En het is uh, ja, toch wel vrij, uh, vrij bewolkt. Af en toe laat het zonnetje zichzelf wel zien. Maar uh, ja, tegen de avond dan, uh, dan wordt het toch, uh, toch sowieso zwaar bewolkt. Eh, met de windkracht 4 en de neerslag is 45% dus ja morgen wel eventjes de zon die laat zich dus af en toe zien en eh, ja een jasje en een pluutje kun je altijd meenemen maar alhoewel ze voorspellen hier in Zandvoort geen regen in ieder geval niet in ieder geval op de, op de dag kijk eh, wat gaan we doen ja we gaan nog een, een leuk plaatje draaien en dat doen we gewoon om, eh, omdat... Eh, ja, het is alweer... Eh, volgende week woensdag is het alweer... Eh, elf jaar geleden dat hij overleed. André Hazes. Dus vandaar deze plaat. En hij over boom, boom. Ja, dat was hij dan, andere Hazes, en boom boom. En uh, ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Fijne avond, bye bye. Toen <groei> ik jou tegenkwam, keek ik in jouw ogen. Want zo'n man als jij had ik nog nooit gezien. Je kwam steeds.